Roland, Cuisinier, Bouvier, Ravier, Vergniaud, Sigo, Touvenot, Karl, Kretsch, Slovacevichova, Slovacevichova, <laughs> Zonderegger, Aix-en-Provence,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 Sigo, Toveno. Dat zijn we wel de grote daar. En van ons Karl, Kretsch, zonder Zonderregger En ik, als ik het doe tenminste. En niet Sainer, en Horvatich. Nee, en ook Guntherman niet. Maar dat is toch merkwaardig? Dat is merkwaardig, ik weet niet wie dat uitgezocht heeft. Er zit daar een Nederlander, misschien dat hij dat op zijn gebeten heeft. Kent hem? Hij is een keer hier geweest. Dan zal dat het zijn.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 Ah, uh, Blazer, Amsterdam. Monsieur, en réponse... ...à votre lettre die... Uh, ...quelque jour... ...je vous informe... Dag Maarten. Dag had Blazer heeft een ingezonde brief tegen ons geschreven. In al die jaren dat het instituut nu bestaat... hebben niet meer afgeluisterd... ...en niet tegen de kaarten... ...snoeven het ...over trivialiteiten... ...zoals het met winterhoorn blazen en dorstvlegels in dit licht is het begrijpen. dat ze mijn ogen op hebben afgewezen. En van begin af heb ik het tracht Blazen Amsterdam. Wat doe je daar niet mee? Niets. Hebben jullie dat gelezen? We lezen het net. Als je het brief van Blazen bedoelt, tenminste. Dag Gert. Dag Tjitske. Goedemorgen. We daar niet iets tegen doen. Wat zou je er tegen moeten doen? Prachtig. trachtstuk Dat heb jij toch al gedaan? Maar niet in de krant?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 Wanneer kunnen we even praten over de commissie Pastoors? Zo meteen. Ga maar even zitten. Ik maak even deze brief af. Avec tout mes sentiments respectueux... en koning. Ja, de commissie Pastoors. Volkstaal is inderdaad uit op die kamertjes boven. Wel dacht ik wel.